Volgens de WHO zijn veel mensen bang voor bijwerkingen, maar dat is niet terecht. Vooral zwangere vrouwen moeten zich volgens de WHO laten inenten. De Mexicaanse griep heeft wereldwijd tot nu toe 5700 mensen het leven gekost.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 ja would bring this happiness. I'm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 the least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 I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on.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 Oh, shit. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. C a sleep twitch